Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vaccineren tegen apenpokken moet sneller gebeuren. Dat vinden ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties. Iedereen kan het virus oplopen, maar tot nu toe komen de meeste gevallen van apenpokken voor... bij mannen die veel seks hebben met verschillende mannen. Jury Jaan raakte ook besmet met het virus en het was erg pijnlijk. Je behoudt dat er nou ja, allemaal smerige uh, dingen uit je lichaam komen... Um, misschien nog wel het vervelendste was dat ik uh, nou ja, met vrienden naar Barcelona was gegaan. En ik was super bang dat zij het ook hadden opgelopen. En dat ik ook misschien meer had besmet. Het kabinet heeft al gezegd dat een risicogroep een vaccin kan krijgen, maar die groep is veel te klein vinden sommigen. In Nederland zijn nu 503 gevallen van apenpokken vastgesteld. Formulefans die zich misdragen zouden levenslang verbannen moeten worden van het circuit. Dat heeft de Duitse coureur Sebastian Vettel gezegd. Dit weekend werd bekend dat het vooral Nederlandse formulefans zijn die zich niet kunnen gedragen. Vrouwen worden lastiggevallen en er worden racistische en homofobe dingen geroepen. Bij het stierenrennen in Spanje zijn vandaag zes mensen gewond geraakt. Twee Spanjaarden en een Amerikaan werden gespiest door een hoorn... en liepen diepe wonden op. Drie mensen raakten licht gewond. Een week lang rennen mensen, onder wie veel toeristen... door de straten van de stad Pamplona, achtervolgd door zo'n zes stieren. Het grootste YouTube-evenement van Nederland gaat ermee stoppen. Op de Dutch YouTube Gathering kunnen mensen hun favoriete influencers ontmoeten. Maar die vragen tegenwoordig zoveel geld voor een uurtje om op de foto te gaan... dat het evenement niet meer uit de kosten komt, zegt de organisatie tegen Editie NL. Als je een evenement neer wil zetten met alle grote influencers erbij... dan ben je heel veel geld kwijt. En dan moet je inderdaad ook voor betaalde meet and gaan doen. En als je dan moet gaan opboksen tegen de tarieven die de jongens commercieel krijgen bij... Uh, bij campagnes. En dan ga je soms richting de 1000 euro per meter greet... Voor, uh, voor iemand twee minuutjes te ontmoeten. En dat is gewoon niet te doen. Het weer nog. Ook morgen is het bewolkt. Wel een stuk warmer dan vandaag met 25 tot 30 graden. Zin in... Maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Let's go, Bertrand aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En vanavond mag ik jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers ooit gemaakt. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van vanavond ligt een beetje in het verlengde van vorige week toen ik snelle auto's en racen behandelde in de nummers. Deze hele maand staat de zomer centraal bij Play It Loud en heb ik elke week een ander zomergerelateerd onderwerp. Vanavond zal het thema roadtrippen en op reis gaan zijn. En aangezien we er deze zomer allemaal massaal op vakantie gaan naar warme orde. En dit doen we meestal met de auto, motor en het vliegtuig. Hopelijk wordt onze vakantie geen ramp, zoals we hoorden in de uuropenen van vanavond. Ik draaide natuurlijk de klassieker ACDC met Highway to Hell. Van het gelijknamige album uit 1971, uh, 1979. Wat qua titel refereert naar het vele toeren dat de band destijds deed. Maar ook een bijnaam was voor de Canning Highway in Australië. Tussen Fremantle en eindigt bij het Rock -and Rock Café Raffles. Waar veel mensen kwamen in de jaren 70. Het is ook een gevaarlijke plek aangezien er een sterke afdaling is. Zonder stoptekens, snelheidsborden en limieten. Heel veel mensen vonden daar de dood doordat ze te snel reden en voor ongelukten na een leuke avond uit en te veel drinken. Deze weg werd dus ook Highway to Hell genoemd. Ben je tijdens je vakantie in Perth, Australië, dan weet je dat je daar dus rustig aan moet doen. Veel mensen vliegen graag naar hun vakantiebestemmingen en sommige mensen hebben de wens om zelf daar naartoe te kunnen vliegen. Er zijn er natuurlijk altijd een aantal die dat daadwerkelijk kunnen, zoals de professionele piloten die ons naar onze vakantiebestemmingen brengen. Maar wat als je je eigen vliegtuig had? Dave Grohl van de Foo Fighters heeft ook de droom om zelf te kunnen vliegen. En daarom schreef hij het volgende nummer. Ook zei hij dat het nummer gaat over de zoektocht naar inspiratie... en naar teken in het leven dat je voelt dat je leeft. Je hoort Learn to Fly van de Foo Fighters nu. Learn to fly, and feel like a go with the flow. On Queens of the Stone Age, of a successful album, Songs for the Deaf uit 2002, waar ook Dave Grohl op drums te horen was. Het hele album was een soort van conceptalbum geworden met hun roadtrip van Los Angeles naar Joshua Tree als inspiratie, terwijl ze naar diverse radiostations van de dorpjes onderweg luisterden. Tussen de nummers door hoor je ook een aantal fragmentjes van deze radiouitzendingen, die dus het gevoel moeten geven dat je zelf onderweg bent en je alles los kunt laten. Go With The Flow was gereleased als tweede single van dit album. De videoclip was gefilmd in het zwart, rood en wit, terwijl de band achterop een Chevrolet Pick. Op truck staat te spelen al rijden door een woestijn. Ook laat de videoclip wat seksuele thema's zien als metafoor, zoals wanneer twee auto's op elkaar botsen. En dit symboliseert het seks hebben met iemand. Ook laat de clip een rooivork zien. Ook zoals ook op het albumcover te zien is... tezamen met wat erotische attributen. Het nummer zelf gaat over een vrouw dat relaties aangaat... met verschillende mannen om ze vervolgens weer te dumpen... als het te serieus wordt voor haar. Met vele gebroken harten als gevolg. Go With The Flow past daarentegen wel prima in het thema van vanavond... doordat het een heerlijke roadtrip-nummer is... en het album met dat doel ook is geschreven. De volgende band die jullie zo gaan horen... hebben meerdere nummers gemaakt die geschikt zijn voor vanavond. Zoals bijvoorbeeld Welcome To The Jungle. Maar de keuze viel vanavond op Paradise. City, dan weten de fans natuurlijk al lang dat ik het op, over Guns N' Roses heb. En het geweldige album Appetite for Destruction, wat de bands doorbraak betekende. Het was ook mijn allereerste CD eh, van ze toen ik net met hun kennis had gemaakt. En sindsdien heb ik deze grijs gedraaid. Paradise City is er een die je vaak hoort op de radio en altijd lekker blijft. Vooral in de auto op weg naar je vakantiebestemming. Samen met Welcome to the Jungle refereren deze nummers naar Los Angeles waar de band vandaan komt. De complete behandelen het zware leven op straat, maar het refrein gaat weer over de mooie herinneringen die Axel heeft aan de Midwest, zoals het groene gras, onschuldigheid en mogelijkheden. Guns N' Roses met Paradise City, de Britse heavy metal band Judas Priest... die ik vorige week ook al had gedraaid, maar ditmaal met Heading Out on to the Highway... van het album Point of Entry uit 1981. Met deze plaat roept de band op om, op, om te gaan toeren op de langgestrekte highways... met je motor, wat volgens zanger Rob Halford vrijheid betekent. Hij zei het volgende... You've got the wheel and you're not going to let anybody else... Dit nummer is dan ook een bikercentrum van een band die ook vaak wordt geassocieerd met motoren en leren jasjes. Voor velen een heerlijke manier om vakantie te vieren, er lekker samen op uit met motorvrienden trekken en rondtoeren. Even een beetje verder terug in de tijd nu, namelijk naar 1972... wat vandaag de dag alweer 50 jaar geleden is... maar ook perfect in mijn vakantiethema past. Voor veel jongeren is het inmiddels al zomervakantie... maar de basisscholen moeten in bepaalde delen van het land nog een paar weekjes wachten. In Nederland zijn de vakanties in regio midden inmiddels al begonnen... dus voor jullie draai ik deze klassieker met liefde. Alice Cooper dus met Schools Out. Miles. Uh, Cooper schoolzaal draai ik de live versie van KISS... de Detroit Rock City uit 1976. En we vinden dit nummer op het album Destroyer... en wordt hiermee geopend. Paul Stanley schreef het als eerbetoon aan de muziekscène van de stad... maar nadat producer Bob Ezrin de demo had gehoord... hielp hij mee om het een wat complexere betekenis te geven. Uiteindelijk kreeg het nummer een wat serieuzer tintje... dan wat de fans gewend waren van KISS. Normaliter hadden de nummers meer een party stijl qua tekst... maar nu ging het over een fan wat omkwam tijdens een auto-ongeluk toen hij onderweg was naar een kistconcert. Davis was Kiss een grote fan van het Detroit-geluid... ook al kwamen ze zelf uit New York. Ze hernoemen de stad wat normaal bekend is als Motor City... naar Rock City, aangezien er veel grote namen uit de rockscene vandaan komen. Denk aan bijvoorbeeld Alice Cooper die je net hoorde... Bob Seger, Susanna Vega, Grand Funk Railroad en Ted Nugent. Wie niet uit Detroit komen, maar wel uit Philadelphia... is de glam metal band Cinderella... die in hoogtijdagen in de jaren 80 vierde... met hits als Don't Know What You Got, Nobody's Fool... en het nummer... Was wat ik zo voor jullie ga draaien, Gypsy Road. Gypsy Road staat op een tweede langspeler, Long Cold Winter uit 1988... en biedt qua tekst een glimp van doorzettingsvermogen, eenzaamheid en twijfel dat komt... wanneer je droomt van succes. Hiermee wordt weer gerefereerd naar het leven van toeren als, uh, als de band veel van huis zijn... en dat live on the road als jouw huis aanvoelt. Mensen die veel van huis weg zijn vanwege reizen kunnen dit zeker beamen. Dus bij deze draag ik deze geweldige plaat op van een ondergewaardeerde band. Cinderella dus, Gypsy Road... En dat was Les Zeppelin met Ramble on, uh, Gypsy Road van Cinderella. Ramble On is gebaseerd op de boeken van G.R.R. Tolkien in De Ban van de Ring... die later geweldig zijn verfilmd door regisseur Peter Jackson. De referenties in het nummer zijn de avonturen van de hobbit of Frodo Baggins... die leiden naar de donkere diepte van Mordor... en een ontmoeting heeft met Gollum en the Evil One. Plant gaf later toe dat hij zich schaamde voor de Lord of the Rings referenties in de tekst... omdat ze volgens hem nergens op sloegen. Daarentegen omarmde hij wel het concept van de troubadour die dwaalt van de ene plek naar de andere en steeds verder komt. Het vooruitkijken is iets wat Plant dus graag doet. Vooral na zijn Led Zeppelin tijd met al zijn projecten die hij daarna deed. Hij is niet de type die graag terugkijkt naar het verleden, maar juist naar het heden. Hij was ook degene die doelde op een Led Zeppelin reunie in 2007. Dan heb ik nog een blokje klassiekers voor jullie in petto voor het eerste uur er alweer bijna op zit met vakantie en reisgerelateerde hardrock hard rock en metal muziek. Allereerst heb ik de perfecte break-up song... die ideaal is als je even tijd voor jezelf nodig hebt... en erop uit wil trekken in je eentje. Ik kan me heel goed vinden in dit nummer... aangezien ik dankzij mijn laatste break-up... mij had ontwikkeld tot een solo-reiziger en daardoor veel mooie reizen alleen heb mogen maken. Nu ben ik gelukkig en getrouwd... dus hoef ik niet meer alleen op pad. David Coverdale van Whitesnake schreef Here I Go Again... na zijn split met zijn eerste vrouw Julia Borkowski... waar hij in 1974... mee Trouwde. De scheiding liet diepe sporen bij hem na, maar hierdoor raakte, herpakte hij zichzelf wel. Het leven gaat immers gewoon door. De originele versie uit 1982 van het album Saints and Sinners werd geen succes, maar de versie uit 1987 daarentegen wel. Je hoort deze klassieker zo met aansluitend Aerosmith en een hitje over het weg willen vliegen of willen vluchten met je geliefde om samen ergens een beter leven te willen hebben. Het werd een bescheiden hitje die wel redelijk wat airplay kreeg op de radio. En van het album, dus Just Push Play uit 2001... hoor je dus na Whitesnake de Ballet Fly Away From Here. Ik ben er straks weer na het nieuws van 12 uur... met nog veel meer lekkere muziek... met het thema vakantie, reizen en backpacken. Dus geniet nu eerst nog van de laatste twee nummers... en mogelijk ben ik hierna nog even terug met een laatste talk. MUZIEK Bonusnummer er tegenaan knallen van Deep Purple, waar ik ook het tweede uur mee begin. En je hoort One Night in Vegas.